Wat, wat is het nou precies? Nou, we hebben, zeg maar, onze bouwkundigen die hebben een, een, een globale inschatting gemaakt. Alleen gezien de discussie die de vorige keer in de commissie gevoerd is van nou, het valt allemaal wel mee. Gaat het, Ellen? Ja hoor. Uh, heb ik die foto's maar even meegestuurd, omdat, omdat daar duidelijk uit blijkt dat, zeg maar, kozijnen gewoon... In een, ...in een echt slechte staat zijn. En ik heb ook zeg maar, die foto nog eens even meegestuurd van een boeibord... ...waarin duidelijk is dat, er, zeg maar, dat de dakgoot lekt. En dat daar dus duidelijk in ieder geval behoorlijke kosten aan zitten. Als u mij vraagt naar een specificatie van die kosten, die heb ik niet. Maar dit is een globale inschatting die gemaakt is door onze bouwkundigen. En ik heb geen reden om daar direct heel veel aan te twijfelen. Uh, u zegt ook van ja, uh, mogelijk uh, tot sloop, uh, moet hem niet afbreken. Nou, ik heb u net al aangegeven dat wat dat betreft ik uh, nog niet zo ver ben. En u praat over van wat is er dan met die bruto hierover inkomsten gebeurd... Um, ja, dat zijn bruto hierinkomsten. Dus er zijn gewone kosten die daar uh, gewoon uh, van uh, afgetrokken moet worden. En die bruto hierinkomsten die zijn uh, ja, wat dat betreft gewoon in de exploitatie uh, verdwenen. Maar zijn in ieder geval niet geallokeerd om zeg maar daar uh, in het kader van een MOP. Die er niet is om zeg maar, daar langdurig onderhoud van te plegen. Omdat het pand in instandhouding, op instandhouding staat. En dat betekent dat we zeg maar, zorgen dat het eh, eh, ja, wind en water dicht is. Maar dat is in principe datgene van wat dat instandhouding inhoudt. En als u vindt dat het naar een ander niveau toe moet. Hè, sober en doelmatig. Want dat hebben we met de meeste panden. Dan wordt het wel opgenomen in het MIOP. En dan, eh, dan wordt er ook nadrukkelijk voor eh, gereserveerd. Um, GroenLinks, ik heb al even aangegeven: hè, van uh, ja, er wordt gekeken naar alternatieve huisvesting voor uh, de kunstenaars. Nou, ik heb u al aangegeven van we hebben twee of drie opties bij de brandweerkazène. Ja, er zijn mogelijk ook nog opties, andere opties. Uh, ik, uh, ik zou niet willen pleiten voor het raadhuis, want daar kom ik binnenkort ook uh, met voorstellen voor uh, alternatieven daarvoor. Dat zou misschien wel een tijdelijke oplossing kunnen zijn, maar dat is dan ook niet meer dan dat. Hè. Dan moet het ook echt een tijdelijke oplossing zijn. En dan zit ik toch over twee of over drie jaar zit ik dan weer met, een, uh, met, een, met hetzelfde probleem. En, uh, dus in die zin kijk ik liever samen met de kunstenaars naar een wat meer permanente oplossing die ons wat dat betreft uh, wat verder brengt. Um, uh, de VVD zegt eens met de verkoop. Uh, woningcorporatie. Um, uh, hetzelfde dilemma waar u mee zit, zit ik ook mee. Uh, er zijn wat dat betreft denk ik uh, andere alternatieven. En uh, we ik, uh, wat mij betreft is het een, uh, gaat het op een uh, open uh, aanbesteding of inschrijving. Uh, en uh, als er andere uh, kandidaten zijn die zeg maar, kunnen en willen voldoen aan de voorwaarden die wij stellen... Dan uh, is mij dat, uh, dat net zo lief. Um, GBZ, ja, um, kijk ik zit een beetje met, um, u stelt een groot aantal vragen waarvan ik heel nadrukkelijk uh, gezegd heb. En dat heb ik ook in de commissievergadering gezegd van, dit zijn vragen die ik op dit moment niet, niet kan beantwoorden. Um, want ik weet ze gewoon simpelweg nog niet. Dat is misschien vervelend voor u, maar ik kan het niet anders maken. Nou, dan kan ik u een, ik kan u een, een, een heleboel antwoorden geven die nergens op slaan. Maar ik, heb, ik vertel maar liever precies van hoe het eruit ziet. En wat ik vervelend vind, en dat zeg ik u dan toch maar even persoonlijk. Ik heb u vorige week woensdag, of de woensdag ervoor heb ik tegen u gezegd van... mevrouw Van der Veld, ik ben graag bereid om naar uw fractie te komen... om nog eens even uit te leggen van hoe de situatie is en, wat ik, en, en, en, en hoe we daartoe gekomen zijn. En helaas, en u heeft toen gezegd van ja, dat is een goed idee. Maar helaas heb ik daarna niks meer van u gehoord. Dus ik vind het een beetje vervelend dat u mij nu verwijt dat ik niet communiceer, terwijl in feite u zelf ik u het aanbod gedaan heb en u bent daar verder niet op ingegaan. Een vraag ter verduidelijking, mevrouw Van der Veld. Ja, of een nee, woord ter geen, verduidelijking. Geen debat. Um, het klopt, u heeft mij die woensdag hier aangesproken. U heeft uh, zichzelf uitgenodigd op onze fractievergadering. Ik heb daar geen ja op gezegd. Dat is het ene. En het andere wat u daar zegt, uh, u zegt dat u die antwoorden niet kan geven, dus waarom zou ik met u in gesprek gaan? Heeft geen enkele zin dan. Goed, ik uh, parkeer even deze beide onderdelen, want ik vind dat de toon onnodig oploopt van twee kanten. Ja? Meneer Berendsen, gaat u met de inhoud verder? Eh, volgens mij ben ik klaar en volgens mij heb ik alle vragen beantwoord. Dank, meneer Berendsen. Um, ik zit even te kijken of ik een ordeningsvoorstel ga doen. Het is vijf over elf. Um, nee, ik ga niet uh, zeggen we gaan schorsen tot morgen. We gaan proberen het kort en bondig nu in tweede termijn te doen. En ik was even aan het denken of ik met een ordeningsvoorstel de discussie verder kan brengen of niet. Dat was even mijn gedachte. Mevrouw Keuronsson. Ja, voorzitter, ik had het namelijk ook al, ook al aangegeven in de eerste termijn. En uh, eigenlijk gelet op hetgeen wat, uh, wat is behandeld. En ook gelet op de notitie en de punten die zijn aangedragen. <kwijnt> Waarin ook verwezen wordt naar zeg een voorstel die de OPZ heeft gedaan. Mm -hmm. Lijkt het mij het meest uh, effectief als het voorstel wordt teruggenomen en de wethouder met een, een nieuw voorstel komt... waar we de volgende keer over kunnen besluiten. Dat, dat is een ordevoorstel, dat klopt. Nou, dit, ik, ik was nog net een stapje daarvoor. Maar meneer Kramer reageert ook. Ja, meneer Kramer. Waarbij ik wil toevoegen dat de wethouder wel het mandaat krijgt... om te mogen verkopen en die notitie uit te werken tot verkoop. Um, Nou, ik, mag, mag ik, ik ga toch maar even heel vrijmoedig als, als voorzitter mevrouw Koper. Voorzitter, ik, ik heb een amendement klaar liggen... en die betreft ook het intrekken van deze notitie... en een andere notitie met een andere notitie naar de raad komen. Dus het lijkt me verstandig als we die dan behandelen... dan hebben we in een net Nou, zover ben ik ook nog niet, mevrouw Koper. Uh, wil iemand anders mij nog een suggestie doen? Want ik, ik ben... Ik, ik, ik zit, er zijn een aantal belangen hier. Ja, ik denk maar even vrijmoedig als voorzitter van de raad hierin mee. Um, het, het ene uh, belang wat u allemaal noemt... is dat we inderdaad voortvarend soms dingen oppakken. Maar het andere belang, en dan maak ik hem even heel groot... is dat we ook zeggen dat we elkaar in positie houden. En dat betekent dat je... Uh, dat is wat ik breed terughoor uh, van velen van u... dat het besluit om op dit moment te zeggen we gaan verkopen nog wat prematuur is. Ik zeg het even in mijn woorden. Hè? Ja, zegt u, de richting is goed. En die kunt u ook wel gaan doorwandelen alvast. Maar kom terug tijdens dat wandelen met een besluit... waarin een aantal zaken zijn meegenomen. Dat is een beetje wat ik proef hier. Ik zeg het even in mijn woorden of dat de richting is. Dan kan het college verder. Dat is belangrijk. Uh, er kunnen nog wat dingen worden uitgezocht. Want het is heel erg premuur. Dat heeft, heeft de wethouder denk ik terecht gezegd. Maar de duiding is dan ook duidelijk. En dan is het goed om te inventariseren als het volgende stuk komt. Waar moet dat dan? Welke aandachtspunten moeten daar verwoord in zijn? Daar heb ik ook wel een idee van. Maar als u zegt deze richting zou kunnen. Dan hoeven we en het abonnement niet te behandelen. Dan kan het college verder met een aantal zaken nader uitzoeken. Want dan gaan we kosten maken namelijk. Dat is hier de zorg. Ja, we willen niet dat zo doen. En dan zou ik bijna zeggen als u dat vindt. Dan moet er in het volgende stuk staan een relatie met een financieel plaatje en de waarde. Het parkeeraspect moet een nadere duiding krijgen. De huidige gebruikers moeten uh, uh, gekeken worden. Ook een voortgang, wat kunnen we daarmee doen? Het doel wat daar gaat worden gerealiseerd. Mogelijk iets over de koper, garanties en de termijn. Dat zijn denk ik dan de kernbegrippen waarover nadere informatie komt om een definitief ja of nee te geven. Meneer Harmsen. Ja voorzitter, in, in feite gaat het hier om twee, twee zaken. Enerzijds een adviserende rol van de taak en anderzijds een controlerende rol van de taak. Ik hoor mevrouw Gunsen zeggen eigenlijk het advies nemen terug en start wat nieuws. Ja. Ik hoor de andere kant van de, van de raad, mevrouw Koper zeggen ik heb liever een amendement dat er een nieuwe startnotitie komt. En als u dat toch over de controlerende taak heeft, uh, heeft de wethouder ook nog wat geroemd over kosten. En, uh, en is de risicoafweging ook niet meegenomen in het stuk als het dan voldaan wordt aan een volwassen... dat ja, is misschien een vervelend woord, want ik snap de intentie... en de intenties goed, dat wil ik wel meegeven... is maar dat het stuk eigenlijk nog niet voldoet... en eigenlijk niet rijp is voorbesluit. Even dus voor dat, dat is wat ik u wil meegeven. Ik wilde dit stuk niet in stemming brengen. Ik wilde het stuk helemaal niet in stemming brengen... maar ik was even aan het peilen of ik uw gevoelen kan verwoorden... in een route die we dan gaan lopen... en dat betekent dat er een nieuw stuk gaat komen... Maar het college verder kan een aantal dingen uitzoeken. De richting is dan duidelijk. Maar je hebt nog wat onderzoek te doen, plat gezegd. Mevrouw Koper. Ja, ik kan me prima erin vinden. Want dan komt het erop neer dat er een nieuwe notitie naar de raad komt. En de overwegingen daarvan heb ik meegegeven in het amendement. Dus als u die daarbij wilt betrekken, heel graag. Is dit een richting wat ik ik, ik. ik doe het hier even vrij moedig, maar ik, ik kijk de portefeuille er even aan. Met die, die samenvatting die ik gegeven heb, kan het college daarmee verder? Nou, wat mij betreft niet. <laughs> wat mij betreft niet. Ik, uh, zeg maar, ik, uh, ik heb uh, mijn uiterste best gedaan om te vertellen van hoe ik erover denk. Uh, uh, ja, ik realiseer me dat er nog een aantal losse eentjes zijn. Maar als u mij niet het mandaat geeft om daarin verder te gaan... en ik moet weer helemaal terug... maar ik moet dan zeg maar huiswerk doen op basis van gegevens... die ik niet heb en ook niet weet. En ook niet kan weten. Want u zegt dan zelf van... ja, dan moet ik maar met een projectontwikkelaar dan al een prijs af gaan maken. Ja, hoe kan ik dat nou doen als ik geen mandaat heb? Kom nou. Hey, hey, ja, dan heb ik hey, alleen maar een taxatierapport. Hey, hey, hey, maar dames en heren, we gaan niet heen en weer discussiëren. Ik ga even kort schorsen. Uh, uh, maximaal tien minuutjes. En dan... Kom ik weer terug. Happy love. Goedenavond dames en heren. Wij komen terug van een schorsing. Zowel luisteraars en kijkers thuis als in de zaal. Er bleek eh, toch een wat eh, ongelukkig misverstand te zijn. Eh, ik had net met u afgepeld wat de aandachtspunten zijn eh, als, we, als het college bij u terug gaat komen. Dat eerste misverstand is evident dat alles wat het college gaat doen is onder het uitdrukkelijk voorbehoud instemming raad. Ja, daarmee geef je het college ook ruimte om verder te wandelen. We hebben hier richting intentie gesproken met elkaar. En daarmee kan het college ook kosten gaan maken om een aantal stappen te gaan zetten. Want anders kom je niet tot een stuk wat wat concreter wordt. Zo simpel is het. En dat was de zorg van de wethouder. Die dacht dat hij dan niet verder kon. Maar dat hij eerst allemaal informatie die hij zelf nog niet had op dit moment... hoe hij dat dan moest gaan verzamelen. Nou, dat is helder geworden... Uh, en dat betekent concreet dat dan het stuk wat nu hier staat van de agenda kan. We hebben richtinggevend aangegeven, zoals ik net heb samengevat, dat jongerenhuisvesting een prima richting is. We gaan met de huidige gebruikers om de tafel een aantal aspecten, zoals ik heb genoemd, parkeren, doelgroep, garanties, termijn, risico's, overwegingen, komen dan terug in een besluit wat het zij een tussenbesluit is, het zij een definitief besluit. Want het college gaat stappen zetten. ...in deze richting. Dat is de kern. Heb ik u daarmee... ...voldoende... ...samengevat qua richting en hoofdlijnen? U kunt bij knikken... ...instemmen. Ja, college is daarmee ook... ...afgesproken, volgens mij. Ja. Meneer Weerens... ...voor de luisteraars thuis knikt ook. <laughs> dat is dan ook akkoord. Daarmee is dit onderwerp voldoende besproken. En mooi dat dat verduidelijkt is. Ehm... Um, dan gaan wij naar het volgende agendapunt, want dit punt gaat er dan af. Shhh. En dat is het agendapunt geheimhouding, opleggen, documenten, koren, terrein en curie driehoek. Een hamerstuk, denk ik. Ja, goed, bij hand opsteken graag. Ik zie dat dat unaniem is door iedereen, voor zover aanwezig. Dank u wel. Meneer Berg. Stemverklaring, alsjeblieft. Meneer Berg. Eh, ik hoop dat de geheimhouding wel snel van het dossier afgaat. Dank u wel. Wij gaan naar agendapunt punt 11. Ingekomen post. Zijn er vragen over de wijze van afdoening? Dat is niet het geval, al dus besloten. Het verslag van de vorige vergadering van 23 april. Meneer Baalberg-Wilson is in de bel geklommen. Letterlijk de telefoon en heeft wat suggesties gedaan. Die zijn gecorrigeerd en aangevuld. Zijn er nog anderen die een suggestie wilde doen. Mevrouw van der Veld. Ja, ik heb zelf geen opmerkingen... maar ik zou wel graag willen weten wat die wijzigingen zijn... voordat ik uh, zeg uh, dat het akkoord is. Uh, ze worden doorgestuurd. Meer kan ik niet uh, zeggen, maar de band wordt dan altijd nageluisterd. En dat klopt gewoon wat uh, meneer baber Wilson heeft gedaan. Als het gecontroleerd is... Reden. En als we twijfelen, dan komt het hier gewoon in debat. Dat is de stelregel. Goed, dan stellen we het verslag vast met dankzegging aan de griffierende notulist. En dat brengt mij bij agenda punt 13. En dat is de sluiting. En net na half twaalf, dus mijn ambitie was toch rond 11 uur. Ik wil u wel danken voor uw inbreng... en de prettige wijze waarop wij met elkaar van gedachten hebben gewisseld. En ik wens u wel thuis en voor de kijkers en de luisteraars thuis hetzelfde. Dank u wel. 9.